Mord Orson. Mord Orson. Orson. Is dat een uh, intern bericht? Of, uh, wat ik... <laughs> Goedemiddag, luisteraar. Smakelijk eten. Ja, ga door. Smakelijk eten en uh, ja, Ruud mompelde iets. Ik heb geen idee wat, welke taal was dat? Mark Orson. Mark Colling Orson. Mord Orson. Heeft het iets met Halloween te maken? Of? Nee. Ik vind het nogal één klinken namelijk. Heb jij nooit naar Mork en Mindy gekeken vroeger? Nee! Ik vond in Williams helemaal niet zo leuk in Mork en Mindy. Ik wel, vond hem geweldig. Nou, dat was maar het. Goed, maar goed, goed. dat was het uh, dus. Goedemiddag, luisteraars. Tint, tint, tint, de groeten van Ruud. Kijk je dat wel eens? André van Duin. Wie is dat? Ja, zie je dat? keek jij daar weer niet, hè? Tuurlijk ken ik dat wel. Ja, dat je het kent, maar je keek niet. Nee. Nee, kijk. Zelden. Ja. Ik ben ja. altijd op tijd uitgezonden, dat ik niet hoor. Maar goedemiddag, <laughs> dit is uh, CFM Lunch, dames en heren, op deze donderdag. Het is alweer 30 oktober. En ja, morgen, ja. morgen is het Halloween. Woe! Ja, Wat een mazzel maar... dat ik niet in de studio ben morgen. hè? zeker mazzel, zeg. Ik had me weer helemaal verkleed, alhoewel. Dat vorig jaar nog ja, goed. Met die enge, ja. enge koppen <laughs> En die heksenmuts. <laughs> ja, vreselijk. Je ja. hebt de foto's nog. Ja, gelukkig hebben we de foto's nog, ja. <laughs> ja <moet je> <laughs> Morgen is het Halloween. Nou. En uh, vandaag is het weer de Daaf de donderdag, hè? Vandaag gaan we weer uh, de hele dag zo'n beetje live radio doen, dames en heren. We beginnen met CFM Lunch. En uh, dat wordt opgevolgd door Matchbox nummer 51. Vorige week had hij zijn 50ste uitzending. Was hij, was hij, was hij er niet? Nee, ja. was hij er gewoon niet, hè? <laughs> hij denkt ook, ik ga een week midweek op vakantie tijdens die 50ste uitzending, want anders moet ik trakteren. Op taart. Nou, uh, Bart, we rekenen wel op gebak vanmiddag. Ik weet dat hij luistert, dus dat weet uh, Oké, okay, ik wil graag een bananensoes. Ja, ik ook. Als ik het ja, dan ja, toch mag zeggen. Ja, He? vind ik ook. We ik rekenen wel op gebak, want uh, kijk, als jij vlucht met de 50ste uitzending, ik, dat, dat pikken we niet natuurlijk, hè? Maar geen gebak halen bij die winkel waar geen zwarte pieten liggen, hè? Nee, geen nee, zwarte pieten. Nee, we gaan geen gebak, nee. nee. Bij zwarte Eerst kijken of er een zwarte piet in de winkel ja, staat. Zwarte en dan pek. pas kopen. Ja, ah. Kijk maar, uit, joh. Eh? Straks word je meegenomen in de zak. E oh, heerlijk. Ja. Heerlijk. Maar goed, uh, uh, uh, wat wou ik nog zeggen? Oh ja, we hebben ja. dus Matchbox 51 straks met gebak ja. van, uh, van Bart. En <laughs> uh, natuurlijk uh, hebben we daarna de Muziekboulevard live met Hans Wassenaar. Vanavond hebben we natuurlijk... Onze Jaap weer met Alternative FM. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog Charlotte de vanavond met tussen de een, een vloed. Met, met een allemaal mooie ballads Ja. Als de lente komt, ja. pluk ik voor jou. Ja. Ja. Hij kan ook gedichtjes voordragen tegenwoordig, die duif. Is dat ja, zo? Ja, heb ik gehoord, ja. Echt waar? Hij, uh, hij kan ook gedichtjes voordragen tegenwoordig. Dicht hij zelf. Ja. Dicht die zelf. Nou, of hij <lacht> nou, wat dicht weet ik niet meer. Mocht ja. dicht. Hij kan dan rijmen of, en dichten zonder uh, zijn hemd op te lichten. Ja, hij heeft geen hemd dan geloof ik. Oh, nou, dan wordt het helemaal moeilijk. Nou, zullen we maar uh, met het programma beginnen. Want hey, slappige, ja dat is slappe gaouwe. Slappige, Nederland allemaal. Kan je daar gaan? De Tunes al afgelopen? We zitten gewoon was dat in nee, Nee, man, uh, de, uh, uh, Voort dan maar uh, de bar ik, moet even, ik moet even bellen. Ik moet even bellen. It's no, Stevie. no. dat hij uh, werd aangeklaagd in de tijd. Ik ben niet eigenlijk nooit gehoord hoe dat afgelopen is. Hij werd toen aangeklaagd door een meneer die vond dat hij dit nummer gejat had. Dus dat hij plagiaat gepleegd. Maar ik heb eigenlijk nooit gehoord dat het afgelopen is. Ik denk dat dat afgewezen is, want ik geloof daar niet zo in. Zullen we hem even bellen? Ja, laten we Stevie even bellen. Kom. Ja, ja oké. Okay. Ja, we krijgen hem. We krijgen toch al wel beroemdheden en zo. Dus... Ja, hier komt weer een beroemdheid aan. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is de grootste beroemdheid, hoor. Ja, die kent iedereen hier ja. in z'n antwoord. oké. Okay. Mystery Guest. Ja. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you.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 Same. Thinking Out Loud, prachtige plaats. dus Ed Sheeran en eh, het is kwart over twaalf eh, bijna. Of, eh, nee, het is al geweest zelfs. 17 over twaalf en dan wordt het hoog tijd voor onze drie in één. En die is vandaag van een van de allermooiste en beste country eh, zangeressen ter wereld, Amy Lou Harris. Geweldige drie platen van deze prachtige zangeres, Amy Lou Harris. Drie in één. In één... So Rust bij dit soort uh, prachtige liedjes. Van Emil uh, Harris, u hoorde achtereenvolgens hoorde u het nummer uh, Luxury Liner van de gelijknamige uh, Langspeelplaat. Uh, daarna hoort u uh, Here, There and Everywhere. Een uh, cover van een Beatle nummer. Maar op onaanvolgbare wijze. Dit keer van Emmy Lou Harris. En daarna een uh, nummer dat we ook kennen in de uitvoering van Ray Charles. Maar ook hier weer een onnavolgbare uitvoering van Emmy Lou Harris. Ik vind het een fantastische zangeres. Ik ben helemaal niet zo'n country freak. Maar als zij zingt, dan word ik zelfs cowboy. Uh, en het laatste nummer dat heette dus Together Again. Heerlijk. Prachtig een dolly zat in de studio met een cowboy om, Lasso in de hand. En die laarzen. Nee. En die laarzen. laarzen, laarzen. Ja, die oh, met, met tenen, met ja, tenen. Ja, ja, ja, dat moet je niet meer draaien hoor, dit. Hoor, hey? het country -west. Nee, ik kan niet tegen die laarzen. Oh, je kan niet tegen die laarzen. Oh, oh man, okay. wat knelt dat. Ja. Volgende keer maar iets met een Charleston of zo. Dan ga ik zo'n leuke... Ga ik aan de deurknop dansen? Of ga jij de Charleston? Nee, ik niet. Nee, zie je wel. Moet ik toch weer met die deurknop dansen? Muzikanten dansen niet, dat weet je toch? Oh, dat is waar, ja. Ja, dat is zo. Goed, oké. Dat was dus onze 3-in-1 voor vandaag. Erg leuk. Ja. Van wie was die eigenlijk? Op wiens verzoek? Hé? Weet ik niet meer. Nee, van Angela was dat. Oh, van Angela. Leuk. Angela had hem samengesteld. Mooi. Ja. En luisteraars, u weet dat dat nog steeds kan. Hè? Ik bedoel, u kunt nog steeds uh, drie in één indienen. Hè? Dat moet ik ook doen hoor, dat is leuk. Dan wordt die gebruikt. Ja, En dan weet hij niet meer wie het gestuurd heeft. Dat is nou. ook zo leuk. Ja. ja, nee, dan moet je even je naam erbij zetten. Dan ja. onthoud ik dat wel. Ja, oké. Okay. Okay. <laughs> Hier is het Regio Nieuws met Dolly Tempirik. Ja, oh. dankjewel Ruud. Dit is inderdaad, dames en heren, het Regio Nieuws van donderdag 30 oktober 2014. Het college van burgemeester en wethouders heeft Anki Griekspoor verduimen, verdurmen, ik heb een leesbril vergeten, benoemd tot gemeentesecretaris van Zandvoort. Anki volgt Frank Bijk op, die onlangs is gestart als gemeentesecretaris bij de gemeente Velsen. Anki Griekspoor heeft nu een managementfunctie bij waterschap De Vechtstromen.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 omdat deze wijziging op 1 november inwerking treedt. In december ontvangen de laagste inkomensgroepen een eenmalige uitkering. Deze regeling is bedoeld als koopkrachtige moedkoming... voor mensen met een minimuminkomen. Lees het bericht en kijk wat u hiervoor moet doen. U kunt dat bericht vinden op www.zandvoort.nl. De bedragen zijn netto belastingvrij... En u kunt ook gaan naar www.laaginkomen.nl. Daar kunt u een test doen en dan kunt u direct zien of u recht heeft op extra geld en hoeveel u dan krijgt. Een 15-jarige jongen uit Heemstede had woensdagavond tussen half tien en half elf... bij de Bosbeeklaan afgesproken met een onbekende die sigaretten van hem wilde kopen... Een jongen riep hem en toen de heemstedenaar hierop reageerde... kwam er plotseling een tweede jongen bij. De jongens renden op de heemstedenaar af, duwden hem naar de grond... en schopten en sloegen hem. Het tweetaal haalde zijn zakken leeg... en daarna moest hij een stukje met de verdachten meelopen... en toen gingen ze er vandoor. De jongen raakte gewond aan zijn gezicht en kaak... en liep schaafwonden op. De verdachten maakten onder andere geld en een smartphone buit. De politie onderzoekt de zaak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 daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De zuidenwind waait overwegend matig... en de temperatuur is weer erg hoog voor de tijd van het jaar... en stijgt naar waarden omstreeks de 17 of 18 graden. Dit was het weer. We gaan weer gezellig terug naar Ruud... the ocean when the going gets tough. Yes, yes, sir, boy. Yes, boy. <laughs> and I've heard where uh, the direct met you and I and it's Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Okay, Een van zijn grote hits. Ook oh, uitvullingen bekend natuurlijk van Gladys Knight and the Pips en Credence Clearwater Revival. Maar dit is denk ik de bekendste Marvin Gaye, en I heard it through the grapevine. As a child, you would wait and watch for far away. But you always knew that you be the one to work while they all play.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 Your spirit never dies Warriors from the van de Imagine League het me van zandwoord ook, ook op tv. GFM, Text TV, op kanaal 45. GFM. Eén keer is wel genoeg, hoor. Stom, hè? We hebben er dubbel in gezet. Nou dit is Elton John en I'm Still Standing.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 Be a pound. Voor mij wel gaan zitten, hoor. Denk wel goed. Hè? Maar blijf gewoon staan. Elton John. Nou ja, moet hij zelf weten. Well, I back down. No, I back down. Tom Petty. Dat was de titel. Ben natuurlijk om. Uh, pick up the doen. Ik vind dit zo'n leuk muziekje. En nog mooi ook. Het is uh, weer bijna tijd, hè? Het zit er alweer zo wat op. Ja. Het is snel gegaan weer dat uurtje, hè? Ja, het vliegt ja. om, hè? Ja. But we gaan eruit met. Uh, Blackmore's Night. En. Uh, uh, nou, weet ik het titel niet meer. Ruud heeft echt de laatste tijd wat last van seniorenmomentjes, Ruud. het nee, is een moeilijke titel. Oh, vandaar. Durg zum Bachhaus. Ach ja, dat zou ik ook niet onthouden. Nee, nee. Niet. Echt niet. Dat je het nog uit spreken vind ik knap. Ja. We gaan nog even, het even door stuk. Durg zum Bachhaus. Ach ja, toch, toch, toch. Hm. Toch, toch. Black Night, we luisteren er nog even naar. Ja. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Er is een storing op de website van de Belastingdienst... en daardoor kunnen ondernemers geen belastingaangifte doen. Morgen moet de aangifte omzetbelasting over het derde kwartaal binnen zijn... om een boete te voorkomen... Door de storing dreigen veel ondernemers dat niet te halen. De Belastingdienst laat weten dat er wordt gewerkt aan een oplossing voor ondernemers die vanwege die storing geen aangifte kunnen doen. En hij heeft de ombudsman kritiek op de Belastingdienst, want duizenden Nederlanders zijn in geldnood gekomen door de rigoureuze aanpak van de fraude. Nadat de Bulgaren hadden gefraudeerd met Nederlandse toeslagen, werden betalingen stopgezet en moesten 200.000 mensen maanden wachten op hun geld. Het risico en de schadelijke gevolgen van de vertragingen werden ten onrechte bij de burger neergelegd, zegt de ombudsman.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 supermarkten van Jumbo gaan eetbare insecten verkopen. In de winkels in Groningen en Haren kunnen de insecten morgen worden geproefd. Volgend jaar volgen andere winkels en dan wordt ook het assortiment bekendgemaakt. Volgens Jumbo is het eten van insecten een gezonde en duurzame optie naast het eten van vlees of vis. Twee dagen na het mijnongeluk in Turkije is er nog altijd geen teken van leven van de 18 opgesloten mijnwerkers. De autoriteiten zeggen dat de reddingsoperatie moeizaam verloopt. 16 mannen konden dinsdag op tijd wegkomen. De anderen kunnen er alleen uit als ze een veilige tunnel weten te bereiken. Het weer veel bewolking, vanmiddag vooral in het noorden en het oosten wat motregen. In het zuidwesten af en toe zon en het wordt